Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanuit het hele land zijn bouwvoertuigen op weg naar het Malieveld in Den Haag... voor de demonstratie van de actiegroep Grond in Verzet. De betogers willen laten zien welk materiaal er komt stil te staan... door de stikstofregels en de PFAS-norm voor chemische stof in de grond. De eerste voertuigen kwamen gisteravond al aan in Den Haag. Sommige actievoerders zijn daar blijven slapen. De demonstranten willen vandaag met zo'n duizend machines op het Malieveld gaan staan. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de oplichters... die bij ouderen binnenkwamen om bloed te prikken. Op die manier zouden ze duizenden euro's hebben buitgemaakt. De bende zou hebben toegeslagen in onder andere Eindhoven, Utrecht en Gorle. Gisteravond werden in de opsporing verzocht beelden vertoond van de verdachten. Op Ter Schelling is van bijna 45 hectare duinen de begroeide bovenlaag afgehaald. Staatsbosbeheer is aan het plaggen in het kader van de programmatische aanpak stikstof... Vanwege de stikstofuitstoot worden de duingebieden overwoekerd met helmgras. Het zand kan nu weer verstuiven en dat is goed voor de natuur. En een homoseksuele agent in de Amerikaanse staat Missouri... heeft bijna 20 miljoen dollar schadevergoeding gekregen vanwege discriminatie. Zijn leidinggevende zeiden dat de agent zich minder homoseksueel moest gedragen... als hij promotie wilde maken. De man zegt 23 keer gepasseerd te zijn bij een promotie... ook al functioneerde hij prima. Een dik advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, schrijft het AD. Hij volgt Jaap Stam op, die maandag opstapte na de nederlaag tegen Ajax. De 72-jarige Hagenaar zou een contract tekenen voor de rest van het seizoen. Volgens het AD neemt advocaat John de Wolf en Cor Pot mee als assistenten naar de Kuip. En dan het weer. Vanochtend kan er een mistbank ontstaan. Er staat een zwakke noordoostenwind. De temperatuur ligt rond de 3 graden aan zee... tot rond het vriespunt in het binnenland. Vandaag wordt een zonnige dag. Het is wel fris. Er staat een matige oostenwind en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte op de Noord-Hollandse wegen. De meeste vertraging heb je op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Almere en Huizen rijdt het langzaam over 5 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Don't know mm. Every time I'm start to make it better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 Can't do nothing without my baby. And as bad as can be, it's gonna be. Chaka-hooka-hooka-hooka Chaka-hooka-hooka Chaka-hooka-hooka chaka hooka I can't stop this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 Zie We're yeah. yeah.